Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Met het referendum de Catalanen hun onafhankelijkheid verdiend. Dat heeft de regio-president Puigdemont gezegd. De volksraadpleging was door de rechter verboden en is door hard politie-ingrijpen zeer onrustig verlopen. De Spaanse regering probeerde het referendum tegen te houden. Kiezers werden met geweld weggedreven bij de stembureaus. Volgens de Catalaanse autoriteiten zijn daarbij meer dan 840 mensen gewond geraakt. De politie zegt dat ook 12 agenten verwondingen opliepen. Volgens premier Rajoy was van een referendum na het verbod van de rechten helemaal geen sprake. Hij noemde het politiegeweld pijnlijk, maar proportioneel. Minister Hennis van Defensie heeft haar excuses aangeboden voor het munitieongeluk in Mali, waarbij twee militairen om het leven kwamen. Dat ongeluk had volgens de onderzoeksraad voor veiligheid voorkomen kunnen worden. Defensie is ernstig tekortgeschoten, concludeerde de raad. De weduwe van een van de omgekomen militairen doet aangifte... en eist een schadevergoeding van Defensie. Ze noemt de excuses van hennes belangrijk, maar niet voldoende... en wil gerechtigheid voor de twee doden. De politie heeft in Baarn gezocht naar sporen van de vermiste Anne Faber uit Utrecht. Er is een actie geweest op de plek waar ze een selfie nam. Nadat ze de foto had verstuurd, is van de vrouw van 25 niets meer vernomen. Anne Faber verdween vrijdag toen ze eind ging fietsen... De politie weet nog niet wat met de vrouw gebeurd is en zegt alle opties open te houden. Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet. En in de Eredivisie heeft Rode JC vanavond voor het eerst dit seizoen punten gehaald. De ploeg uit Kerkrade won in Rotterdam met 2-1 van Sparta en passeert daarmee op de ranglijst Willem II dat nu laatste staat. Eerder vandaag won Ajax van Heerenveen met 4-0 en klopte Feyenoord AZ ook met 4-0. Vitesse tegen SC Utrecht eindigde in 1-1. Het weer. De regen trekt in de loop van de nacht weg. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen start in het oosten grijs en regenachtig. Later trekt de regen weg en vallen buien met nu en dan zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het... Even. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 En uw hart is zacht, van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen om dankbaarheid. Geloof u hier, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, prijs nu zijn. All right. In mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw lof blijven zien.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 Kom.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 Verworpen en alleen, als een rood, geplukt en weggegooid. Nam u de straal en dacht aan mij meer dan.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 Meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aan schouw. meer dan dat, zo eindeloos veel meer was de prijs die u betaalde heer. in een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 Zo